Het NOS-journaal. Renate Evers. De vrouw uit het Friese Nijbeets. die haar vier baby's doodde. is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel. en TBS met dwangverpleging. De vrouw, Sietske H. kreeg in eerste aanleg. 12 jaar cel. de maximumstraf voor kindermoord. zonder TBS. Ze ging daartegen in hoger beroep. Het gerechtshof vindt haar niet schuldig aan kindermoord. wel aan vier keer kinderdoodslag. Deskundigen stelden vast dat de vrouw geen norm besef en vermogen tot zelfreflectie heeft. De zaak kwam aan het rollen in augustus 2010 na een tip van de werkgever van haar. Die zag wel dat ze zwanger was, maar zag haar nooit met kinderen. Na onderzoek werden vier babylijkjes gevonden in koffers op zolder bij de ouders van de Friese vrouw. Veel gedetineerden met psychische problemen krijgen niet de behandeling die ze nodig hebben. Dat zegt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Volgens de Raad bemoeien veel instanties zich met de vraag welke zorg een gevangene nodig heeft, zijn er te weinig psychologen en is de samenwerking met de GGZ niet goed. Hierdoor duurt het soms lang voordat een gevangene de juiste zorg krijgt. Soms wordt er helemaal geen zorg gegeven omdat de psychische stoornis niet wordt herkend, zegt de Raad. De ene inrichting is daar toch wat lichter op dan, uh, dan de andere. Er zijn ook wel uh, uh, zogenaamde uh, uh, afdelingen voor extra zorg. Uh, maar goed, de capaciteit daarvan is ook, uh, is ook beperkt. Dus dat heeft, uh, dat heeft verschillende oorzaken. De PVV wil dat directeur Knot van de Nederlandse Bank wordt ontslagen. Kamerlid Matlener is het er niet mee eens dat Knot heeft ingestemd... met het besluit van de Europese Centrale Bank... om Griekse staatsobligaties op te kopen. Met dit besluit, met die stemming... heeft Klaas Knot de belangen van Nederland verkwanseld. Klaas Knot is hier ernstig tekortgeschoten. En dat zou volgens de bankwet een reden kunnen zijn voor ontslag. En de PVV vindt dan ook dat Klaas Knot uit zijn functie moet worden ontheven. In de Tweede Kamer werd verbaasd gereageerd op het voorstel van de PVV. De Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan de Chinees Mo Yan. Aan de Nobelprijs is een bedrag van zo'n 930.000 euro verbonden. In het Westen werd de 57-jarige Mo Yan vooral bekend door zijn twee romans... Het Rode Korenveld en De Wijnrepubliek, die ook in het Nederlands verschenen. Het Rode Korenveld is ook verfilmd. Mo Yan is een pseudoniem en betekent spreek niet. Morgen wordt bekend wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Het weer vanmiddag veel zon en droog. Het is zo'n 15 graden. Morgen is het bewolkt en vooral s ochtends regent het. Middagtemperatuur is dan een graad of 13. En dit is de anwb verkeersinformatie. Met een file op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen knoopend weert en de afrit den Dolder 3 kilometer. Hoofdpijn, duizeligheid.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag. EPO and blood transfusions, we all did it. He said he has nothing, he's got no proof. It's it's his word versus ours. I saw him injected more than one time. EPO, yeah, like we all did. But they say this is a new guy in the tour. It can't be. He must be doped. I know he's had a positive test before for EPO. How do you know? Lens Armstrong reageerde via Twitter. 500 controllers wereldwijd, zowel binnen- als buiten wedstrijdverband, Nooit betrapt. Daar laat ik het bij. Ja, veel nieuws rond uh, Lens Armstrong vandaag en gisteren. Wij hebben te gast vandaag Steven Rooks en gert Teunissen. Die waren eind jaren 80, begin jaren 90 onafscheidelijk. Ze hadden veel succes, maar tussen de twee toprenners ging het in 1994 helemaal mis. Daar is een boek over verschenen, daar gaan we over praten. Maar natuurlijk ook over Armstrong. Aan tafel zit hier, Steven Rooks. Steven, goedemiddag, hartelijk goedemiddag. welkom. Is Lens nog een, een held voor jou? Ja. Blijft hij? Blijft hij. Want? Ja. Hij heeft in mijn ogen nog steeds die overwinningen behaald. En wat hij zelf ook zegt, hij is 500 keer, misschien wel meer keer getest. en Er is niks uit voortgevloeid. En jij denkt nog steeds dat hij niks gebruikt heeft? Dat zeg ik niet. <laughs> Dit jaar is het Bommeljaar. Tekenjaar Martin Toon. Er zou 100 zijn geworden. En vanmiddag wordt er in het Letterkundig Museum een grote overzichtstentoonstelling geopend. Tekenaar Dick Matema. U was bevriend en heeft in het begin van uw carrière met hem samengewerkt. Is dat terecht, zo'n. Matema. Matema, ja. Een compleet Bommeljaar. Is, is dat terecht een compleet Bommeljaar? Ja, natuurlijk. Hij zou 100 jaar geworden zijn. Waarom niet? Ze is een van de grootste kunstenaars die Nederland ooit geleverd heeft. Dus... Een belangrijke inspiratiebron voor u ook? Niet alleen voor mij. Voor, ook voor veel schrijvers en uh, ja, literatuur dus. Maar voor tekenaars natuurlijk ook. En ik ben heel jong bij hem begonnen, toen ik 17 was. Een jaar of 7 voor hem gewerkt. En daarna erg bevriend geraakt, tot aan zijn dood toe. Dus uh, ik vind het allemaal uitstekend. Biografie ook, prima. Ja. Voor het eerst staat vandaag een Nederlands bedrijf in Nederland terecht voor milieuschade in het buitenland. In dit geval Nigeria. De zaak kan grote gevolgen hebben, ook voor andere multinationals. Juriste Lisbeth Enneking weet alles over de zaak. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, u was vanmorgen nog in de rechtszaal en daar waren ook de Nigeriaanse boeren. Klopt, die zaten daar in traditionele kledij. Maar eigenlijk wel heel rustig en aandachtig te luisteren naar wat er gezegd werd. En dat werd dan vertaald voor hun in het Engels. Monique van het Hek, directeur van Plan Nederland. Vandaag is het wereldwijd de allereerste wereldmeisjesdag. Mede dankzij uw lobby bij de Verenigde Naties. Hoe lang heeft u daarover gedaan? Nou, we hebben als internationale organisatie hebben ongeveer vier jaar gelobbyd... om deze dag voor elkaar te krijgen. Dat is redelijk snel. Ja, <lacht> nou, wij vonden dat het dan best lang duurde. <lacht> okay. Want hoe sneller, hoe beter. Omdat het uh, ja, deze dag nodig is om de aandacht voor meisjes te vragen... met name in ontwikkelingslanden... waar ze ongelooflijk achtergesteld worden nog steeds. Omdat het meisjes zijn. De dichter bij de dag is vandaag Ton Luiten. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt? Ga dan naar onze website, dit is de dag.nu. of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag #didd gebruiken. Nou, die vier boeren die werden beschreven door Lisbeth Enneking... die staan vandaag voor de Haagse rechtbank tegenover oliemaatschappij Shell. En ze eisen dat de olievervuiling in hun dorpen wordt opgeruimd... en ze willen een schadevergoeding. Lisbeth Enneking, u bent jurist... en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En in 2006 schreef u al over deze kwestie. Klopt. U liep ver voor de troepen uit. Nou, in het buitenland waren er al soortgelijke zaken. En uh, ik uh, had daarover gelezen en ik vroeg me eigenlijk af... En, en een van die zaken, of een aantal van die zaken, waren ook tegen Shell... En dat riep bij mij de logische vervolgvraag op. Oké, okay, zou een dergelijke zaak dan ook in Nederland uh, aangespannen kunnen worden? Ja, want dan is het zo dat mensen uit Nigeria een, een zaak aanspannen... tegen een bedrijf dat werkt in Nigeria... Mm. maar ze spannen die zaak dan aan tegen de hoofdvestiging. En in ja, dit geval in de de Nederland. Ja, ja, En dat is, daar is, dat is niet eerder gebeurd? Uh, niet in Nederland? Nee, niet in Nederland op deze manier? Nee. Dus dat is uniek. Die boeren die zaten daar vanochtend. Wat voor mensen zijn het? Um, ja, gewoon, ja, echt, gewoon lokale mensen. En ze, ja, ze zitten daar echt in traditionele kledij. Dat vind ik dan zelf wel indrukwekkend om te zien. En, uh, Hoe ziet dat eruit? Ja, uh... Ik heb, het heel, ik heb het heel snel voorbij gaan gezien, want ze zaten helemaal vooraan. En ik zat helemaal achteraan. Ja, ja. Maar, dus, het, volgens mij lange gewaden, veel kleur. En, um, ja, en, en wat je wel kunt zien, heel respectvol. Um, ze, ze werden ook uh, genoemd zeg maar, en um, uh, uh, geïntroduceerd eigenlijk door de advocaten. En um, ja, ze zaten vooral heel aandachtig te luisteren naar alles wat er gezegd werd. En dat was niet weinig. Ja, ze zijn hier naartoe gehaald door uh, Milieudefensie. Uh, hoe, hoe zijn ze gevonden? Ja, dat uh, weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar wat ik denk is, er zat namelijk nog een, uh, een ander persoon bij. Dat was iemand van, uh, een vertegenwoordiger van Friends of the Earth. Um, ik denk Nigeria, gewoon lokale Friends of the Earth-vestiging. Dus een NGO, een Nigeriaanse NGO. En ik kan me zo voorstellen dat, dat daar het contact in eerste instantie mee is geweest. En dat die later contact heeft verzocht dan met Friends of the Earth uh, Nederland. Ja, en dat ze op deze manier hier beland zijn. Ja. Zij hebben persoonlijk last van, van, van olieverspilling uh, ja, of, of, of verontreiniging. Dat moet nu worden vastgesteld. Ze zijn vast niet de enige. Nee, er zijn... Uh, nou goed, we, hebben, we weten uit rapporten onder andere van de Verenigde Naties... Um, een, een recent rapport um, liet zien dat de milieuschade... die wordt veroorzaakt door oliewinningsactiviteiten in de Niger-Delta... eigenlijk nog veel groter is dan dat we eigenlijk allemaal al wel weten... uit de vele berichtgevingen afgelopen jaren. Want er is, er is niet een of andere leiding geknapt of zo? Het gaat puur om de, om de, om de schade die aangericht wordt bij het werk? Uh, nee, in dit geval. Het gaat om drie. In deze zaak en met deze boeren gaat het om drie uh, verschillende gevallen van uh, olielekkage. Dus drie oh, verschillende wel. gevallen ja, ja. waarbij er inderdaad olie uit drie verschillende uh, stukken pijpleiding zijn gelekt. Ja, ja. Goed. Nou, het werd vanochtend ook de directeur milieu van Shell uh, even gehoord. hier ook op Radio 1. Allard Kastelein. En hij vertelde dat hij niet begrijpt waarom milieudefensie de zaak aanhangig wil maken. Wij onderhouden de pijplijninfrastructuur naar uh, internationale maatstaven en standaarden. De rechtszaak betreft drie lekkages uit de periode 2004-2007. Wij hebben uh, bewijzen, inclusief videomateriaal en certificering, dat die uh, vervuiling der plekken destijds is opgeruimd. Ja, meneer en mevrouw Enneking. Hij zegt dus in feite dat, uh, dat het niet door Shell komt dat die lekkage plaats heeft gevonden. Shell beroept zich ook op het feit dat er Nigeriaanse bendes actief zijn die uh, olie stelen uit die pijpleidingen. Hoe betrouwbaar zijn de boeren en hoe betrouwbaar is Shell? Um, ja, nou, dat is lastig om een oordeel over te geven, maar. Um... Wat, wat ik wel kan zeggen is dat uh, het, het, het fragment wat je net wordt lijkt eigenlijk te zeggen van nou de sabotage en daarmee is de zaak afgedaan. En dat is niet helemaal waar. Het is ingewikkelder dan dat. Ten eerste is um, wordt er nog gesteggeld eigenlijk nu ook in de rechtszaal over of het nou sabotage is of achterstallig onderhoud. Hey, Shell zegt uh, lekkages zijn een gevolg van sabotage um, en dus wij zijn daarvoor ja. niet verantwoordelijk. En, uh, maar de boeren zeggen van nee nee dat is een gevolg van achterstallig onderhoud. Jullie hebben niet uh, zorgvuldig gehandeld uh, bij het onderhoud van de pijpleiding en ook niet bij het opruimen van de milieuschade toen er inmiddels uh, olie was gelekt. Uh, dat, dat is één ding, dus dat is nog niet duidelijk. Het andere ding is dat uh, zelfs als het sabotage is, dat is niet de eerste keer. En dat denk dat iedereen dat ook wel, hè, dat, dat weten we eigenlijk allemaal wel ook uit de media. En Shell zegt dat zelf ook heel vaak. Er zijn heel veel gevallen van uh, sabotage. Ik geloof dat ze zelfs zeggen, 75% van de olielekkages in de Niger Delta een gevolg van sabotage. En je kunt je de vraag stellen, en dat doen uh, de advocaten van de eisers dan ook, of uh, dat Shell dan kan zeggen, oké, okay, als het sabotage is, is daarmee onze verantwoordelijkheid ja. ook van de baan. Dus het gaat in feite over de, hoe groot de verantwoordelijkheid van Shell ook ja. is. Waarom is het zo belangrijk? Want je zou kunnen zeggen, het gaat over drie boertjes uit Nigeria. Niet denigerend bedoeld, maar niet heel groot. Waarom is het toch van belang, deze zaak? Ja, nou, het is, uh, zoals we hè, net ook eigenlijk al bespraken... het is de eerste zaak in zijn soort die in Nederland... Uh, nu voor Nederlandse rechten wordt gebracht. Er zijn veel meer van dit soort zaken ook al uh, in andere landen. Met name de Verenigde Staten, uh, Engeland, uh, Australië, Canada... hebben we dit soort zaken gezien. Ja. Dit is de eerste van zijn soort in Nederland. Ik wil dus niet zeggen dat het, uh, zeker niet zeggen dat het de laatste is... En uh, ja, in deze zaak uh, ja, heeft het vermogen om belangrijke uh, precedenten te scheppen, hè, om, om openingen te bieden voor uh, vervolgzaken. Ja, ja wat... zo'n rechter weet die waar over gaat. Is die wel eens in Nigeria geweest? Um, nee, de, de, ik, nou goed, in, in dit proces in ieder geval is het niet aan de orde geweest. Is dat dat jaar? De, ja, um, uh, je bedoelt eigenlijk te zeggen van... is het raar dat deze zaak nu in Nederland ja, speelt? Ja, en dat zo'n ja. rechter daar dan een orde over moet verder... Ja. terwijl die situatie helemaal niet ja. kent. Ja. ja, nou dat is wel ingewikkeld. Maar goed, hè, dat is niet helemaal vreemd voor de rechter. Want eh, in, in de wereld van vandaag zijn er steeds meer grensoverschrijdende aansprakelijkheidszaken... waarbij schade in één land plaatsvindt als gevolg van activiteit in een ander land. Dus Nederlandse rechters moeten wel vaker zich uitspreken over zaken... schade die in een ander land is aangericht. In dit geval, wat ook wel complicerend nog is... is dat het ook uh, gedaan moet worden voor een groot schilte op grond van Nigeriaans recht... Uh, dus dat is wel gecompliceerd, maar het is niet, uh, het is, het is niet de eerste keer dat, uh, dat, dat Nederlandse rechters dit aan de hand hebben. Nou, maar konden die boeren niet hun recht halen in Nigeria? Ja, nee, dat, um, de, de is zeker in dit type zaken, is er eigenlijk een hele sterke reden om, um, uh, om, om juist niet in het eigen land uh, te gaan procederen. Het verschilt een beetje per zaak. Uh, ik denk in dit geval, ik weet niet helemaal precies wat de reden was uh, dat er niet in Nigeria geprocedeerd is. Maar in ieder geval uh, is het duidelijk dat de boeren ook uh, de moedermaatschappij, de Nederlandse moedermaatschappij, uh, wilden aanspreken van Shell. En dat uh, ja, is, die zit in Nederland. Dus ja. die spreek je dan in Nederland aan. Dan moet, je hier, dan moet je hier zijn. Stel nou dat die boeren winnen en dat zij uh, toegekend krijgen de schadevergoeding die ze willen hebben, de opruimwerkzaamheden, dat Shell die moet gaan uitvoeren. Wat, wat, wat betekent dat dan voor Shell? Nou, ik kan me voorstellen dat Shell uh, zich in dat geval wel erg ernstig zorgen zou maken over een bepaalde aanzuigende werking die, uh, die, die een, een dergelijk oordeel zeg maar, zou hebben. Want he, nogmaals, we weten dat die milieuvervuiling als gevolg van oliewinningsactiviteit in de Niger-Delta uh, heel wijd verbreid is. En ook heel ernstig is. En uh, dat betekent dat er vast ook nog wel meer mensen uh, in Nigeria zijn. Die denken van nou, ik heb ook schade geleden. En uh, die is nog niet vergoed. Dus dat is het ene. Ja. Meer claims. Ik denk aan de andere kant. Uh, is dit natuurlijk, zou dat heel vervelend zijn voor de reputatie uh, van Shell. En dat zou weer gevolgen kunnen hebben voor consumenten. Bijvoorbeeld hier in Nederland. Aandeelhouders. Ja, en daar zit Shell natuurlijk ook niet op te nee. wachten. Nee, dus het, is voor, het moet een beetje goed voor ze verlopen. Nou wordt er in de Verenigde Staten een soort gelijke zaak uh, gevoerd op dit mm -hmm. moment. Is ja. dat, gaat dat ook om boeren? Um, ja, dat... Dat, nou, dat gaat eigenlijk om um, uh, milieuactivisten, maar ook uit de Niger-delta. En die milieuactivisten, die, uh, dit is al een zaak die iets verder teruggaat... maar dat gaat om milieuactivisten in de Niger-delta... die protesteerden toen de tijd ook tegen de schade... die werd aangericht door uh, of, sorry, oliewinningsactiviteiten daar. Ja. En tegen die milieuactivisten zijn mensenrechten schendingen gepleegd... door het Nigeriaanse regime. En die zaak die in Amerika speelt, uh, daarin wordt gezegd... Uh, Shell uh, was daarbij betrokken bij die mensenrechten schendingen. Goed, dus jou ligt aan alle kanten onder vuur. Ja. Zou je nou kunnen zeggen dat zo'n zaak van Nigerianen in Nederland... tegen een bedrijf dat in Nederland gevestigd is... dat dat gewoon een gevolg ook is van globalisering? Dat we meer van dit soort dingen kunnen gaan verwachten? Ja, absoluut. En uh, wat je heel sterk ziet... is het zit ook in een bredere discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen in je eigen land, maar ook als je over de grens uh, opereert. Dus dat is eigenlijk het bredere kader waarin je deze zaak uh, kunt zien. En daarnaast is er heel veel discussie... en dat zit daar ook een beetje in over uh, bedrijven en mensenrechten. Ook vanuit de VN. Steeds vaker wordt de vraag gesteld. Oké, okay, hoe zit dat hè, als bedrijven opereren in landen waar mensenrechten schendingen plaatsvinden. En als bedrijven daar eigenlijk direct of indirect um, bij betrokken worden. En, en in hoeverre het, ja, is zo'n bedrijf dan eigenlijk verantwoordelijk voor dat soort mensenrechten schendingen. Ja. Hoe lang gaat dit proces duren? Um, nou, in ieder geval uh, korter dan de meeste procedures die tot nu toe hebben gespeeld in de Verenigde Staten. Want daar is het niet heel raar als procedures uh, wel zo'n zo 10, 15, 20 jaar uh, duren. Um, deze Ik weet niet precies wanneer de einduitspraak komt. Er kan nu bijvoorbeeld een uitspraak komen in de, de vordering gelijk wordt toegewezen of afgewezen. Maar het kan ook zijn dat de rechtbank zegt... nou we willen misschien nog een deskundige. Hè? Daar werd ook om gevraagd uh, vandaag uh, door de eisers. Misschien toch nog het horen van uh, deskundigen. Dus, uh, ik, maar ik verwacht wel dat dat gewoon volgend jaar ergens uh, zal gaan plaatsvinden... de, de einduitspraak. Never. We gaan praten over wielrennen, want vanavond verschijnt het boek Rooks en Teunissen, koningskoppel ondanks alles. Uh, Steven Rooks is hier en Geertjan Teunissen is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoor u. Dat is mooi. Um, en we hebben net al heel even met Steven Rooks gepraat over de onthullingen vandaag over Lens Armstrong. Willen we willen het ook nu even over hebben. Wees gerust, daarna gaat het uitgebreid over het boek. Maar het is in het nieuws, dus Pas daar op, moeten hè? we het even over hebben. Uh, Gert-Jan Teunissen, hoe heb jij dat nieuws beleefd? Ah, het is een beetje dubbel natuurlijk, hè. Kijk, aan de ene kant ben je er altijd uh, toch een persoon van dat uh, ja, mensen die de boel hebben opgelicht, dat die toch uh, een keer gepakt moeten worden. En dat is nu gebeurd. Maar aan de andere kant vraag je je af, ja, het is zo lang geleden en wie heeft hier nu eigenlijk uiteindelijk baat bij? Kijk, de wielersport is niet bijgebaat, onzoren niet, de uh, wielrenners niet en... Uh... Wat mij betreft had je die energie beter kunnen besteden aan de toekomst van de wielersport. En had al lang een dikke streep moeten trekken. Ik denk dat dat beter was geweest. Ja, maar wij als volgers vinden het toch wel leuk om te weten of het al een beetje eerlijk is gegaan. Ja, dat is gewoon een periode geweest uh, wat, wat nu blijkt uh, ja, dat de tijden gewoon anders waren. En uh, je hoort uh, steeds meer dat, uh, dat de jaren negentig ja, een, een, een, een tijdperk is geweest waar... Uh, maar vooral dan dat het bekende Epo en zo in werd gebruikt dus, oh ja. Ja, is. Perfect, eigenlijk... verrassend, is het niet meer. Nee, het is eigenlijk net na jullie tijd geweest, hè, Steven? Ja. Hebben, nee, jullie, nee, hebben jullie de opkomst nog meegemaakt? Ja, de opkomst heeft wel een beetje de veranderingen zijn wel plaatsgevonden in onze eindperiode, anders, hè? Ja, ja. Dat je gevoelsmatig, uh, oh. zeg maar, je training en, en, je, en je gevoel van uh, ik ben weer klaar voor de klassiekers en uh, word je 25 e en 30ste, terwijl je jaren daarvoor altijd bij deze vijf reed. Ja, dat is helemaal... gewoon niet zonder probleem, maar dat weet je gewoon. Ik heb, met, ik heb de voorbereiding getroffen en uh, ik voel me goed. En ik, ga, ik sta met een uh, motivatie van hier tot Tokio aan de start. En dan word je gewoon eigenlijk op het laatst zoek gereden. En dat, uh, ja, dat was wel even confronterend. Dat was vreemd, ja. Wat, wat zou er moeten gebeuren? Want het komt dus nu naar buiten. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. De, de Raadbank wordt ook genoemd. Er wordt gesproken over een generaal pardon. Heb jij een idee over hoe het verder moet? Het is, het is natuurlijk niet zo makkelijk. Ik, ik heb zoiets van. Weet je, ik vind gewoon de controles zijn de controles. En uh, op het moment dat die onderzoeken zijn geweest. dan moet er daadwerkelijk snel een, een, een positief-negatief uh, verhaal erbij te komen. Ja. En dan is de kous mee af. Maar, ik denk dat, maar dat dat voldoende is. Maar want, Armstrong zegt dat hij 500 keer gecontroleerd is. Ja, exact. De, dus wat, wat nu gebeurt. en dat als daar niet uh, zeg maar een, een, een, een wetvoorstel voor komt. bij wijze van spreken. dan zal dit altijd zo blijven. Op het moment dat je door uh, ploegmaten of andere renners, uh, op een gegeven moment die er heel dichtbij hebben gezeten. Die uh, misschien een heel uh, vervelend uh, periode in hun leven meemaken. En uh, op die manier uh, proberen een personen uh, neer te halen. Dat is een, dat zieke, rancune. Ja, ja, dat een rancune? Ja, dat zou rancune zijn. Maar daar zijn, zijn. Te zijn er te veel voor. Er zijn elf ploegmaten van We hebben allemaal ja, getuigenissen uh... afgelegd. Ja, maar goed, ik weet ook niet. Ik, ik kan maar de reden niet bedenken voor mezelf om dat te doen. Je hebt uiteindelijk genoten van de sport. Je hebt er keihard voor getraind. Je hebt successen behaald. Je hebt weet ik veel hoeveel geld verdiend. Gaan ze dat allemaal inleveren? Nee. Jij snapt niet dat mensen. Ik snap dat niet. Nee, kan ik niet bij. Nou ja, misschien je geweten. Ja, ik bedoel, uh, spijt. Dat is een beetje laat, hè. Had maar je dat al misschien, eerder misschien, moeten doen. Misschien is nou? het gewoon waar. Misschien hebben ze het echt gezien. Dat is een andere vraag. Maar moet je dan over een ander, uh, zeg maar, dat naar buiten brengen... Ook, maar ook voor jezelf. Breng het dan eerst voor jezelf naar buiten. Dat, ze, dat doen ze nu heel klein. Hè? Dus eerst hm. zelf zeggen, ik heb het gedaan, ja, en dan vervolgens... Maar niet, uh, niet nadat je gestopt bent. En niet dat de carrière ten einde is. Dus eerst genieten van de publiciteit en het geld... Mm -hmm. en nu een keertje de sport uh, uit uh, een, een, ja, een baksteen om de nek heen gooien. Ja, dat vind ik heel slecht. Ja, maar eens met dit Ja, dat is natuurlijk wel een... Uh de er van waarheid in. Kijk, ik vind het sowieso... Ik, ik, ik ben sowieso niet... Uh, uh, ik sta niet te juichen met, uh, als mensen die Judas uithangen. En zeker niet, zoals Teuf zegt, dat klopt op het moment dat het gestopt zijn. Kijk, als ze dan echt, uh, als echt een, uh, een zuiver geweten willen hebben en ze hebben er spijt van, dan moeten ze inderdaad ook, zoals Teuf zegt, dan moeten ze al hun geld wat ze mee verdiend hebben inleveren. Ja, ja, en dan geven dat... dan, dan het, het maar aan een goed doel of wat dan ook. Maar je kunt niet eerst... Als je het een beetje volgt, zo verhaal van Leipheimer, die, die staat nu op het moment aan het stoppen, of al zou die moeten stoppen, maakt niet uit. en Die, die schrijft nog een boek en die maakt een film en, en, en waar hij dan alles vertelt. en die, die jongen steekt miljoen in zijn zak. Ja, ja, ja. Ja, en over de rug van anderen. Ja. En dat, is, dat is gewoon, ja, dat, dat, dat niet ik eigenlijk misschien nog kwalijker dan als degenen die genomen hebben. Oké, okay. helder. Jullie standpunt is van alles over te zeggen, maar als we dat gaan doen, dan komen we niet aan het boek toe, dat zou jammer zijn. Jullie hebben heel veel samen gedaan. Jullie werden de Sienmeesche Tweeling genoemd. Wat was, wat was dat tussen jullie, Steven? Wat, wat hadden jullie samen? Nou, net geen verhouding, zou ik maar zeggen. Ik <laughs> zat er niet tegenaan. Ja, goed, als je als, je als atleet uh, een vak uh, ambieert... en uh, je komt op een gegeven moment met, met een ander op de kamer... omdat zo werkt dat in een team... en uh, ja, dat gevoel blijkt uiteindelijk op dezelfde manier uh, uh, te groeien... Ja, dan, uh, dan is in één keer zo'n positie gemaakt. Hè, dan lig je dagelijks met elkaar op de kamer. Je gaat trainingskampen aan... Uh, de vrouwen op dat moment uh, zijn vriendinnen geworden. Dus, dus je krijgt ook een bepaalde uh, sportband, hè, laat ik maar zo zeggen. Je vergroeit bijna met elkaar. Ja, je, bent, je probeert uit de, uh, aan de ene kant uh, zelf beter te worden... Uh, en aan de andere uh, ook nog een keertje beter te ja. laten worden. Je stimuleert elkaar. Hè. Dat heeft in onze uh, periode enorm uh, effectief gewerkt. Ja, Laten we maar even luisteren waar het toe geleid heeft. Rooks is weg. Rooks is weg, de demarrage van Rooks. Jan is begonnen aan de beklimming. Hier hebben we hem in beeld. Hij begint aan de 22-plussen van Altuwet. Dat dus 2 twee kilometer nog. Wordt hij de nieuwe koning op Altuwet? 130 kilometer in de aanval. Gert Jan Teunen. En we juichen de kampioenen toe. Nooit zijn wij het juich de... Hij lacht al. Nou. Schrijf maar op. R-O-O-K-S. Daar komt hij. Opnieuw een Nederlander. De rit hier op Alpe d'Huez. Steven Rooks op Alpe d'Huez, schitterend, prachtig, fantastisch gedaan, Bert-Jan. Het komt u helemaal toe. Ja, 1988 en 1989 wonnen jullie op Alpe d'Huez om de beurt, allebei een keer bergkoning in de tour, enorme successen. En toch ging het mis aan het eind tussen jullie. Hmm, ik weet niet of ja, tussen ons. Het was meer een deel de. Een periode waar. Uh, waar uh, het is complex, maar uh, gaat, het gaat er twee kanten op. En uh, dat viel, er viel plaats op één dag in de tour. De en... laatste tour, uh, allebei de laatste van jullie, ja. 1994. Ja, op één exact. dag stapten jullie allebei af. Ja. Zonder dat je dat wist van elkaar? Nee, we wisten we niet van elkaar. Nee. nee, en toen stapte jij als eerste af, Steven. En toen, uh, even later kwam Gert-Jan Teunissen bij die auto. En die zag daar Steven ook zitten, toch, meneer Teunissen? Ja, zo is het gegaan. Dat, uh, ja, dat was op dat moment een, een, een hele rare gewaarwording. Het was ook een, een, een, ja, een, een schrikreactie, gewoon wat is er aan de hand? Ik had geen idee wat er, uh, wat er speelde en uh, ja, andersom wisten ze wel wat er bij mij speelde. Ik had gewoon een zware blessure aan mijn knie. Ja. Vervolgens zijn jullie samen op de trein naar Nederland gezet. Bijna als een dief in de nacht moesten jullie vertrekken. Jullie hebben in die treinreis met elkaar gesproken en daarna een jaar of 17 niet. Nou, zo, zo nadrukkelijk is het dan helemaal niet. Het maar... staat in het boek. Ik heb het vanmorgen ja, gezet ja. allemaal. Ja, je hebt het goed gelezen. Ja, dat, ja. Klopt, dat klopt. Mekaar niet, niet helemaal we hebben gesproken. Maar de verhouding is was alleen echt de, verstoord. De, de verhouding was... Nou goed, je, er is ook heel weinig gesproken in de treinhuis moet ik zeggen. Maar goed, je zit allebei in een soort uh, tunnel. Uh, negatief. Uh, laten we het zomaar uitdrukken. Want jij had uh, net te horen gekregen in de tour dat je vrouw bij je wegging. Of ja. dat ze de spullen uit je huis had gehaald. En daardoor zat je totaal in een wak. Stapte je af. Ja. En op het terugreis zeiden jullie tegen elkaar: Wij stoppen allebei bij TVM, ze bekijken het maar. Zo hoor je niet met dat ons om te Dat was dat moment. Uh, nou goed, je, je verlaat op dat moment heel negatief de Tour. En uh, je bent op dat moment heel impulsief met je, met je gedachten. En, uh, ja, en daar moet je gewoon een tijdje over nadenken. En, uh, en de een uh, hield uh, voetbalstuk en de ander, ja, die, die kreeg het dan ook wel weer Of die, die vond van, ja, het is ook misschien niet de manier om deze manier met de, met de sport te stoppen. Nee, en die andere was jij en meneer Teunissen. U dacht dat uh, Rooks ook zou stoppen met TVM. En toen keek u op een dag tv en wat zag u toen? Ja, dat was al heel, dat was al heel snel. Dat was al de eerste dag na de Tour. Toen, uh, toen werden bij mij in de buurt een profcriterium gehouden. En er uh, was s'avonds een stukje van op de televisie, toen zag ik hem al rijden in, in zijn tv truitje En dat vond u verraad? Nou, ik, ik had daar uh, op dat moment wel een beetje moeite mee. Ja, ik dacht, waarom maak je dan uh, in principe, maak, waarom maak je afspraken? Dus dat was en dan al vooral zo snel, het was de dag na de tour. En ik wist, uh, ik wist wederom van niks, ik wist ook niet dat hun een gesprek hadden gehad, dat het uh, dat weer een beetje bijgelegd was. Maar dat verraste mij toen eh, behoorlijk, ja. Nou ja. En dat was de tweede keer, want één keer eerder... tijdens het Nederlands kampioenschap in 1991... voelde u zich ook een beetje... Ja, hoe zeg ik dat, netjes, voor de gek gehouden door Steven Rooks, hè? Ja, zo is het toen met mij overgekomen. Kijk, later, nu, nu na al die jaren hebben we dat... Eh hebben we dat uh, eigenlijk voor het eerst pas goed uitgepraat. En... Want de afspraak was dat u toen het Nederlands Kampioenschap mocht winnen. Het jaar daarvoor had hij gewonnen met uw hulp. En uh, nu zei u, nu wil ik graag winnen uh, met, met jouw hulp. En toen won Steven Rooks toch zelf. Steven, waarom deed je dat? Het was, was, uh, was 91 en 94. Zoals dus het was een andere... Wedstrijden lopen op dat moment zoals ze lopen. En uh, het is niet. Natuurlijk uh, uh, heb je heel veel met elkaar beleefd, dan heb je elkaar uiteindelijk verschillende overwinningen hè, gegund. Want dat, dus dat, is, zeg maar, no je dat is normaal dan... in het wielrennen, dat je elkaar overwinningen gunt. Nee, dat is niet normaal. Uh, nee, ik dacht altijd degene die het hartstikke je wil uh, Iedereen goed. gaat voor zijn eigen succes. Maar op het moment dat je natuurlijk een goede relatie met elkaar hebt of een ploegbelang hebt, dan, uh, ja, je kan zelf niet winnen of, de, of, of je kunt iets terugdoen. Ik wil niet zeggen dat dat zomaar gebeurt. Alleen, er zijn momenten dat dat best eens een keer kan. Ja, dan geuren de anderen natuurlijk ook de zegen. Oh ja, de, de, de, en, uh, ja de, de omstandigheden van de wedstrijd uh, ja, liep dat een beetje de, uh, verkeerd. Oh ja, en degene die de details willen weten daarover, die moet het boek maar lezen. Exact. <laughs> uh, jarenlang spraken jullie met elkaar. In 2009 is het weer goed gekomen. We hebben wel wat telefoonscontact, maar uh, mijn, uh, mijn vader was uh, toen in, de, in die periode overleden. overleden, toen heeft uh, Gertjan heel netjes gebeld. Gert-Jan is natuurlijk... Hij uh, heeft in een handenval e e e e gekomen, e e het ben, ongeluk ik ook, had, ja? ben ik ook uh, direct bij hem gekomen. Dus, dus er was wel wat contact. Alleen, kijk, je bent sportvrienden en iedere uh, ieder persoon gaat op dat moment een ander leven in nadat de sport geëindigd is. En Gertjan is natuurlijk uh, verhuisd naar uh, Mallorca. En ik had op een gegeven moment zoiets van: ah, ik wil ook wel eens weer eens terug naar Mallorca. Want ik was daar vroeger als trainer. In uh, het trainingskamp heb ik dat wel eens beleefd. Uh, het was de 99, dat was mijn laatste keer met TVM. Ik dacht van: ah, ik wil op vakantie naar Mallorca. En dan zou het leuk zijn als dus ik Gertjan weer zou tegenkomen. Dus ik heb hem gebeld. We, zijn, we gaan op vakantie. En we zijn daar. En uh, dat is het leuk zijn als dus we elkaar ja. ontmoeten. En eigenlijk is het toen uh, de gesprekken en de band uh, weer ontstaan. Het was eigenlijk weer zoals van oud. Het ja. was wel fijn om te, mee te maken. Want, Geert-Jan Tenens, hoe leuk hebben jullie het nu weer samen? Ja, ik kom natuurlijk nog steeds op Mallorca, maar we hebben, we hebben veel, veel contact en uh, ja, we zijn zelf alweer wat gesprekken geweest om in de toekomst wat dingen samen weer aan te doen. En uh, ja, moeten we moeten gaan kijken wat, uh, wat dit boek, de boek uh, nu teweeg brengt en uh, hoe we dat misschien uh, in de toekomst kunnen uitvoeren. Oké, okay, nou het ligt vanaf morgen in de boekhandel, wordt vanavond gepresenteerd Rooksteunissen Koningskoppel ondanks alles. Zometeen na het nieuwsoverzicht praten we met Dick Matena, tekenaar over Bommel, maar ook over hemzelf natuurlijk. En met Monique van het Hek over de allereerste Wereldmeisjesdag. Nu eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal. De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld tot levenslang voor drie moorden, één keer doodslag en een poging tot doodslag. De man schoot vorig jaar in Helmond zijn ex-vriendin dood en reed een paar dagen later naar Zwijndrecht. Daar doodde hij een andere ex-vriendin, haar zus en haar moeder. De vader van het gezin overleefde de schietpartij. En de Friese Sietske H., die haar vier baby's doodde, is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. In eerste aanleg kreeg ze twaalf jaar zonder tbs, maar de vrouw ging hiertegen in beroep. Deskundigen zeggen dat de vrouw geen normbesef heeft. De PVV wil dat directeur Knot van de Nederlandse Bank wordt ontslagen. Volgens Kamerlid Matlener heeft Knot de Nederlandse belangen verkwanseld... door akkoord te gaan met het besluit van de ECB... om staatsobligaties van Griekenland op te kopen. In de Kamer is verbaasd gereageerd op het PVV-voorstel. En de Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan de Chinese schrijver Mo Yan. Hij is onder meer bekend van het Rode Korenveld, dat ook is verfilmd. Dat boek gaat over het leven in een Chinees dorp... dat wordt ontwricht na de inval van de Japanners in de jaren 30. En dat is zover het nieuws van dit moment. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Lisbeth Enneking, zij is jurist en onderzoeker... en ze verdiept zich in de rechtszaak tegen Shell. Steven Rooks over de jarenlange verwijdering met gert Teunissen... en hoe alles bijna twintig jaar later toch weer goed kwam. Tekenaar van de allereerste bommelstrips is Dick Matena. Vandaag weer veel aandacht voor Martin Toonder... die vandaag honderd zou zijn geworden. En met Monique van Hek praten we over de eerste Wereld Meisjesdag. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website ditistedag.nu. Vanmiddag wordt een grote overzichtstentoonstelling over Martin Toner geopend... en wordt een nieuwe biografie van Wim Hazeu over de bommeltekenaar gepresenteerd. Dick Matena, vriend en ook leerling in het begin van Martin Toner... er hangt altijd nog een waas van een mysterie over dat leven van Toner. Zo stond er bijvoorbeeld vandaag op het ANP dat Toner aan het eind van zijn leven zelfmoord had willen plegen. Is dat nieuw voor u? Nou, nee. Nee hoor, bij zijn kennis en vrienden was het algemeen bekend dat hij er als tegen de tijd geen zin meer in had dat hij de middelen had om, om daar een eind aan te maken als hij dat wilde. Yeah. Of hij dat nou wel of niet gedaan heeft, dat weet ik niet precies. Nee, maar heeft u wel op een gegeven moment gebeld om te zeggen dat hij dat zou gaan doen? Jawel. Nou ja, daar leek het op. Drie dagen later heeft hij dat gedaan. En dat is mislukt. Ja, en hij is toen toch nog een paar jaar langer blijven leven. Ja hoor, u vertelde net al, op 17-jarige leeftijd kwam ik voor hem werken. Ja. Uh, hoe ging dat? Uh, ja, hoe ging dat? Ik teken, ik teken, net als alle jongetjes die graag tekenen, Tekende teken, ik veel stripjes. En ik vond, een, uh, ik vond een verhaal van hem erg mooi die tijd. Koning Rollewijn, dat stond in de krant van mijn opa. En daar ging ik iedere ochtend even kijken. En in die krant heb ik toen stripjes getekend. Iemand zei, joh, dat is leuk wat je doet. Je, je, ga, er is een studio in Amsterdam, maar dat wist ik wel. Maar ik wist niet precies waar dat was. En uh, van Martin Toonder stuurde die handel daar naartoe. En uh, misschien wordt het wat. Ja, en, toen... en dat heb ik gedaan. En toen mocht u komen? Uh, ja, ik kreeg twee maanden later, geloof ik. Ik was het eigenlijk alweer vergeten. Als je 17 bent, ben je van alles en nog wat bezig. <laughs> Uh, toen kreeg ik een briefje of ik daar langs zou komen. En dat heb ik gedaan. Uh, ik had nog gezegd dat ik één jaar ouder was dan ik was. Want ik dacht, ja. als ik, dat ik 17 ben, dan willen ze maar, me niet hebben. Nee. Ik wist niet dat dat geen, niks uitmaakt in nee, die, die nee. branche. Maar je weet me nooit. Nee, precies. En, uh, nou ja, hij vond het allemaal wel aardig en leuk wat ik deed. En uh, hij had een goede neus voor. Uh, voor talent wat ook voor hem erg nuttig zou kunnen zijn. Dus je kon twee kanten uit, je werkte voor hem en je ging voor jezelf wat doen. Of je kwam in zijn productie terecht. Ja. Hè, want hij had een hele hoop strips, panda, kappie, rolle en zo. Ja, en u tekende dan voor hem? Ik, hij zag in mij in eerste instantie wel een, een nuttige jongen... Op, op in de verloop van de tijd voor zijn werk. En ja. Dat was vrij snel al, hoor. Ik, ik zat er drie... Maanden maand of vier maanden, geloof ik. En toen werd ik inderdaad al bij de productie ingeschakeld. Ah ja, dus dat was snel. Maar later ja. werd u ook echt meer bevriend. met hem werd het meer een gelijkwaardige ja. relatie. Ja, ik heb zeven jaar toen voor hem gewerkt. Vier jaar gefreelance. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Uh, jeugdbladen begonnen, strips te publiceren, pep en zo. En uh, pas in 1979, En hij was naar Ierland verhuisd. Dus er was gewoon geen contact meer. En Net het zoals Mallorca, eigenlijk voor uh, Steven Hoogs en Retjean Teunzen. Weg is weg. weg is ja, ja. Ja. En maar ik had altijd gedacht bij mezelf, als ik iets maak wat ik zelf nou toevallig erg leuk vind. En dat gebeurde maar niet. met de 79 had ik iets gedacht. Nou, dit wil ik nou eens naar mijn oude mentor opsturen. Misschien vindt hij het leuk. Ja. En dat deed ik. En van daaruit is een correspondentie ontstaan en later. Ja, tot aan zijn dood toen een vriendschap ja, echt een plaatsvervangende vader voor me geworden ja? ja ja ja want er wordt ook wel over hem gezegd uh, sommige mensen zijn heel positief over hem maar anderen zeggen hem ja we konden hem nooit echt leren kennen hoe, hoe heeft u dat ervaren konden u hem leren kennen nou ja iedereen, je kent jezelf nauwelijks daar staan andere mensen die Martin Toner het was een genie geniale mensen zijn natuurlijk al, al sowieso al Anders dan andere mensen. En vaak maar voor zover het mogelijk is om iemand te leren kennen... Heb ik, heb ik behoorlijk wat facetten van hem leren kennen. En privé en met werk. Maar helemaal leren kennen, nee, natuurlijk niet. Nee, dat niet. Nou ja. Nee, maar mensen zeggen wel, hij speelde altijd een rol. En je wist oh ja. eigenlijk nooit wie hij was. Is dat zo? Ja, hij was de handig in. Hij zei zelf tegen mij, van, ik heb acht pakken of negen pakken in mijn kast hangen. En als ze dan een journalist van dat loopt, dan trek ik dat pak aan. En als die van trek ik dat pak aan. Oh ja? Het was een goede acteur. Hij wist maar precies... hij, dat was hij natuurlijk ook omdat hij, hij moest figuurtjes laten acteren. En, en daar was hij, ja, hij kende zijn eigen image. Althans, zeker naar het einde van zijn leven toe. En daar gedroeg hij zich een beetje. Dus naar, dat zoals... was een spel ook voor hem. Jawel. Het hij was vond een het spel. leuk om het te spelen. Ja, hij manipuleerde graag. Ja. U heeft het einde van ja. zijn leven wel eens omschreven als een Grieks drama. Hoezo dat? Ja, uh, als een Grieks drama... Ja, de, de, nou ja, de man werd het einde van zijn leven, de laatste drie jaar. Dus nadat die zogenaamde mislukte zelfmoordpoging, daar stelde hij wel van. Maar geestelijk werd hij uiteindelijk ja, door een soort demonen bereden. Ge, ge, enorm, uh, ja, niet in de war, maar in het Denk, verleden. Van de wat dement, is er gebeurd? Nee, absoluut niet. Nee, ja. nee, nee, dat niet. Maar er zat een, een soort gaatje in zijn geheugen van die periode dat hij dus helemaal niet meer er tegen kon. En dat gat probeerde hij op de een of andere manier in te vullen, maar dat kon hij niet. En hij wilde dat eigenlijk van iedereen horen, wat dat nou dan wel was. En daar konden wij ook allemaal geen antwoord nee. op geven. Dus hij werd erg, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, depressief. Demo nee, depressief is het woord niet. Hij zocht. Hij zocht naar antwoorden. Ja. En van die verleden ging hij naar antwoorden vragen op een hele hoop dingen... die hem in zijn leven... Uh, getroubleerd hadden, of weet ik wat. Dus dat was uh, daarbij, de, ook familieomstandigheden. Zijn vrouw was overleden toen, toen hij zijn tweede vrouw, Tera, trouwde. Op de trouwdag hoorde dat, hij uh, dat ze geloof ik nog drie maanden te leven had. Dat, dat soort dingen. Zijn zoon was overleden en twee dochters waren overleden. Het was allemaal niet leuk meer. Nee. En hij had er genoeg van, maar hij leefde maar door. Ja. Daar, werd hij, daar begon hij genoeg van te krijgen. Laten we eens luisteren naar Bommel, want je kunt die boeken natuurlijk lezen, maar er zijn ook wel films van gemaakt. Laten we een stukje horen. Het is raar. Er is iets onrustigs in de atmosfeer. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar, heer Olivier, als ik de vrijheid mag nemen... Het is te veel. Doe iets met menken. Well? Als je begrijpt wat ik doe... Als Martin Toonder het verhaal over de bovenbazen schreef in 1963, was dat nog een toekomstvoorspelling. De bovenbazen zijn ongerust. Er flikkert een rood lampje op hun controlepaneel. Bovendien ziet AWS, een van hen, het stevige slot Bommelstein. Een bommel voelt heel zuiver. Het zou mij niets verbazen wanneer er iets verdachts achter zat. Ja, meneer Maaten, is dat wat, die hoor spelen Of moet je toch gewoon lezen, die strips? Oh, die hoorspelen ook helemaal niet. Nee, ja. zag, oh, sorry dan. Ik dat zag u we ook wel een beetje kijken. Nee, dat vind, nee, vind van... ik echt verschrikkelijk. <laughs> ja, ja, nee. Maar ja. Het, ja. Ging, het, ging over het ging over de bovenbazen. Dat ja. heeft u getekend. Ja, ja, ja. Ik heb dus. Uh, kan nog wel verschrikkelijk dus, zijn. Dat kan het <laughs> nog wel verschrikkelijk zijn. Wat? als u het getekend heeft, om, te, om het te horen in een hoorspel, bedoel ik? Oh nee, ik vind het sowieso verschrikkelijk. Je houdt het gewoon niet van boven... Van, ik van... Hou van, nou, ik hou niet van de stemmen en, en uh, ze moeten het gewoon niet doen. Laat maar ik uh, ken ze de... wel smaak ook, hoor. Sorry. Over ik heb altijd erg dicht bovenop gezeten, mijn hele leven lang eigenlijk. Maar die maar... bovenbaas, want hoe ging het? Want ik dacht altijd, <coughs> maar dat is natuurlijk een verkeerd beeld, dat Martin toonde altijd maar altijd al zelf al die strips zat te maken. Nee, nee, nee. Maar dat was dus helemaal nou, niet de, zo. Hij runde een hele studio. Op een gegeven moment had hij 13 strips en drie of vier strips van zichzelf, weekstrips, dagstrips. En hij was in de jaren 50, begin jaren 60, was hij enorm met zijn zaak bezig. Dat is ook zakenman geweest, een tijd lang. Daar is hij in uh, 64 weer me opgehouden. Hij is naar Ierland gegaan en toen is hij weer veel meer gaan tekenen zelf. Maar ja, het waren verschillende tekenaars. Ik viel een paar keer in voor... Er was een vaste tekenaar, ja, die begon te kwakkelen. Dus ik ben drie keer tussen mijn 18e en mijn twintigste... ben ik ingevallen. En ik kon wat in die stijl. Dus ja. hij uh, Tom Poes tekenen, was in Potlood was dat het. er zelf, inkte het wel. Dat deed hij altijd. Ik teken het in potlood. Een potloodschets, wel uitgewerkt. En Toner inkte dat, en daar was hij fenomenaal in een van de beste van de wereld. Is Echt dat Dat klinkt als overtrekken. Ja, daar. <lacht> was dat maar waar? Nee, hij kon met een perceel ongelofelijke dingen doen. Daar... daar Daardoor heeft hij het ook zelf tot een van de mooiste strips van de wereld dat gemaakt. Dat u uw eigen tekening terug zag en dacht, heb ik dat gemaakt? Ja, je, keek naar, je, je zei tegen jezelf, heb ik dat getekend? Hm. Ja, zo prachtig was het. Maar, uh, en ik heb drie van die verhalen gedaan. En dan zijn mensen die hebben veel meer verhalen getekend. Maar hij hield altijd de controle over zijn Tom Poes. Panda heb ik ook voor hem getekend. Hm. Dan had je niks met hem te maken bij zo'n zeker. Maar als je met Tom Poes, voor, Tom Poes werkte, dat was eigenlijk Hel ook. Maar het was ook fantastisch. Ja, wat, dan kregen u, neem ik aan, ook hele discussies. Of was ja, dan, dan hield hij zich met je bezig. Het <laughs> uh... was niet altijd fijn, maar Dat ik. was niet altijd even fijn, Want maar het was gebeurde altijd er interessant. Dan? En wat, gebeurde er dan? <laughs> wat gebeurde er dan? Ja, nou ja, wat gebeurde er? Hij, uh, dat wisselde. Soms vond hij het fantastisch. En soms, als hij misschien kiespijn had of wat, dan ook. Nou, hij was de baas natuurlijk. Als hij zei, het gas is, groen, eh, gas is blauw in plaats van groen. Ja, dan kon je op je kop gaan staan, maar dan was het gas blauw. Ja. Dat is een lastige positie. Uh, en, uh, en soms was hij was kinderachtig in kritiek. En soms liet hij ook gewoon heel lang in je gang gaan. Maar als hij dan kritisch was, ja, dan was hij het wel heel erg. En dan, uh, dan, dan was, brak echt de hel los. Dan kon hij mm. toch ook wel uh, heel onaangenaam zijn. En ik heb later nog een keer met hem gewerkt, dus in 1998 1999. Hij wou uh, bommel weer beginnen en hij vroeg aan mij of ik dat met hem samen wilde doen... Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, god, het waren vrienden geworden. En hij was zo aardig geweest, 25 jaar tegen me. Dat kan niet, laat ik dat in godsnaam doen. Nog één keer met het oude genie werken. Ja, en toen? Nou ja, dat was dus een vast, fantastische vergissing. <laughs> hij was veel, veel erger dan was toen nog ik jong was. <laughs> ja, toen rustte die wel. Want ik was ondertussen natuurlijk ook een oude man geworden. Ja, en nu had u uw eigen stijl. Want u heeft ook de Jawel, bo dezelfde natuurlijk. bovenbazen... ...heeft u ook nog in uw eigen stijl getekend. Ja, maar ik heb veel in mijn eigen stijl. Natuurlijk die literaire bewerkingen die ik tegenwoordig doe van de avonden. Maar, en, wat ik, bedoel, ik heb mijn eigen carrière gemaakt, ja. maar dat was. Uh, een grapje van de NRC om dat oude verhaal, dus uh, aan twintig tekenaars te laten waar 100 stroken, om dan twintig tekenaars vijf stroken te laten doen in hun eigen stijl. Ja, dat was voor mij heel raar. Ja, maar vond, had hij ook waardering voor u als, als, als eigen tegenaar? Ja, anders zou ik nooit binnengekomen zijn bij hem in Ierland. Nee? Nee, nee, nee, dat, dat is niet te scheiden soms, hè, maar dat is in veel ver. Ja, je moet wel waardering voor elkaar ook in het werk hebben, anders. Ja, Denkt u dat we nu met die tentoonstelling en met dat boek... met de biografie nog iets nieuws over hem gaan horen? Jawel. Nou ja, voor mij niet zo gek veel, hoor, moet ik e echt eerlijk zeggen. Ik heb er al in gelezen. Ja, ja, ik, de, de, de, het is, Wim schrijft in een beetje geserreerde stijl. Uh, maar er komen dingen naar boven die voor... Uh, maar dat wist ik dat dat zou gebeuren, die voor de echte fans... en de, de, de, de mensen die dus ja, de man als een god zien. Hè? Niet alleen een god in zijn werk, maar ook nog een god in zijn sociale uh, leven. Dat soort dingen. Die mensen vergeten dat zo'n man dus het mooiste van zijn leven in zijn werk daalt. en weinig overhoudt voor de rest eromheen. Dat, dat is zo bij, dat, dat is alleen maar goed. Uh, die, zullen nog, die zullen daar niet zo blij mee zijn. Nee, Want wat voor beeld komt er dan naar voren? Ja, van een ongrijpbare en ook manip manipulerende. en. Uh, een, ja, ook genadeloze man af en toe. Een, uh, een moeilijke man, een getormenteerde man. Uh, een man die beslissingen. Uh, uh, ook maakt die voor andere mensen moeilijk lastig zijn... en, en eigenlijk genadeloos. Ook zijn privéleven, dat wordt... Dat de, nou, de mensen die denken dat hij dus alleen maar een bedaarde... rustige, wijze grijzaart met een glaasje wijn bij de haard was... die zat te filosoferen. Nee, die moeten het vergeten. Die kunnen het beter ongelezen laten. People always say... Tom, this has gone too far But I'm not afraid to chase my dreams Just me and my guitar And no one may ever know The feelings inside my mind Cause all of the lines I ever write Are running out of town So Maybe I should gather nine to five. But I don't wanna let it go, there's so much more to know. Tell me that I got it wrong, tell me everything will be okay. Tom Dijs, me and my guitar. Monique van Tek, directeur van Plan Nederland. Vandaag is het wereldwijd de allereerste Wereldmeisjesdag. Want er is nog veel te verbeteren voor meisjes. Uh, u zijn net al aan het begin: we hebben er vier jaar voor gelobbyd. en wij vonden dat lang, maar u niet. Nou, wij, vinden, wij vonden dat dus ook lang. We hadden het liever eerder gewild. Maar het is gewoon een heel ingewikkeld proces om zoiets voor elkaar te krijgen bij de Verenigde Naties. Maar wij vonden het zo belangrijk. Want wij als uh, ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland en Plan International, waar wij zijn bij aangesloten, richten we ons de laatste jaren specifiek op meisjes. We werken al jaren met kinderen. Met en voor kinderen in ontwikkelingslanden, maar we richten ons op meisjes. Want de achterstand van meisjes is zo schrijnend. En het is eigenlijk, ja, het zou niet nodig moeten zijn, maar het is toch, oh ja. wij vonden het heel erg nodig om daar echt die dag voor te creëren. Want wat Waarom is dat heel erg nodig? We hebben elke dag een dag ergens voor. Gisteren hadden we de dag van de... Mental health. Ja, de ja. mentale gezondheid. En het was nog een andere dag. Elke dag een dag. Helpt dat echt nou ja, als zo'n dag bestaat? Is een, dit is wel een internationaal erkende dag door de Verenigde Naties. Dus daar heeft hij wel extra waarde. Denken wij, vinden wij. En uh, ja, de achterstand van meisjes is ongelooflijk in ontwikkelingslanden. Omdat het meisjes zijn. Ze worden, uh, ze worden niet ingeënt. Ze mogen niet naar school. Ze moeten hun broertjes en zusjes passen. Of water halen. Kilometers ver weg. Bijvoorbeeld ja. in Afrika. En door, om al die redenen mogen ze niet naar school. En uh, ja, hun toekomst. Ze hebben daardoor geen toekomst en geen kansen. Terwijl broertjes. Uh, neefjes en andere jong jongens die wel die kansen hebben. Maar wat helpt zo'n dag daaraan? Nou ja, zo'n dag is dat er gewoon enorme aandacht uh, aan gegeven wordt. Wij als internationale organisatie vandaag, we vieren die Wereldmeisjesdag. We hebben een, een heleboel steden uh, kleuren wij gebouwen roze om voor die Wereldmeisjesdag, dus de Empire State Building in New York, de, uh, de piramide in Egypte, in Amsterdam drie kerken, de Oude Kerk en de Westerkerk en de Sint-Nicolaaskerk. Wat is het meneer De Stad Schouwburg ja. vanavond. Piramide. Ja, die worden roze. De Empire State Building. Om aan... Maar wat we daarmee doen is uh, in landen via de media aandacht vragen voor de positie van meisjes. En dat overheden zich dan hopelijk achter de oren gaan krabben. Denken, jeetje, inderdaad, we hebben in 1989 allemaal dat verdrag van de rechten van het kind getekend op twee landen na in de wereld. Maar we leven het eigenlijk helemaal niet na. Dus hoe zit het nou met die meisjes? En wat, dat ze er echt wat aan gaan doen? Nou ja, u gelooft echt dat dat helpt? In die zin dat er meer aandacht en uiteindelijk ook meer geld en meer prioriteit aan gegeven wordt. Ja, nou ik geloof daar echt in. Want wij werken, uh, Plan Nederland werkt aan de basis. Hè, met kinderen en in communities. En dat is heel erg goed. Maar de problemen zijn vaak zo groot dat je die echt op een ander niveau moet aanpakken. Hè, wetten moeten veranderd worden, beleid moet veranderd worden. En dat moet je doen via overheden en via bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Ja, want eenvoudig dus... geld ophalen en daar naartoe brengen. Nou, of dat daar... is niet voldoende. Want nee. als je echt dingen wil veranderen, dan moet het ook op een hoger niveau he, uh, veranderd worden. Ja. Ja. De laatste dagen is het Pakistanse meisje Malala Yousafzai veel in het nieuws. Het 14-jarige meisje is neergeschoten omdat ze campagne voert voor gelijke rechten van meisjes in Pakistan. In 2007 was de swat in handen van terroristen die het gebied verwoestten. We konden niet in vrijheid naar school... Ik vroeg mij af waarom zulke gruweldaden werden gepleegd. Niemand durfde voor onze rechten op te komen. Maandenlang luchte ik mijn hart door een dagboek bij te houden. Ik vertelde mijn vader dat ik daarmee naar buiten wilde treden. Voor mij een kans om de wereld deze onrechtvaardigheid te laten zien. Ja, jong meisje in Pakistan. Vertelt de wereld wat ze allemaal meemaakt. En wat is er deze week met haar gebeurd? Ja, ze is, de bus waarin ze zat is beschoten. En er is een andere meisje ook gewond bij geraakt. Ze is niet overleden, gelukkig. Ze is geopereerd. Maar het is afschuwelijk en het is ja, tekenend... voor de enorme achterstelling van meisjes. Ja. die er U nog zegt de bus beschoten. De bus is gestopt en zij is er toch persoonlijk uitgehaald... Ja. omdat ze op zoek waren naar nou ja, haar. Zo is het eigenlijk gebeurd. Ja. Ja, een meisje ja. van 14 wat, wat strijdt voor uh, vrijheid van ja. onderwijs. Om gewoon naar school te kunnen gaan en om vrijheid te kunnen hebben. Want haar land, in dit geval Pakistan... heeft ook dat verdrag getekend in 1989. Dus op papier hebben kinderen... Gelijke rechten, maar het wordt niet nageleefd in heel veel landen. Nee, maar dat is natuurlijk ook meteen ontzettend lastig. Want u constateert: die landen doen er niks aan, die zouden dat moeten doen. Hoe krijgen die dan zover om dat wel te gaan doen? Wat, nou, voor, wat voor druk kun je uitoefenen? Nou ja, dat zeg ik. Wij, wij werken uh, allemaal met lokale mensen in 50 landen. We, uh, werken we aan de basis in dorpen en wijken. Dus, en we leggen heel veel nadruk op dat naar school gaan, dat kinderen naar school gaan, want met name meisjes. Want als meisjes en dat blijkt ook is aangetoond, als meisjes naar school gaan en zijn opgeleid later, dan voor ieder jaar dat ze meer zijn opgeleid, hebben ze een beter inkomen van 20-25 procent. Maar vooral meisjes, later vrouwen stoppen van hun inkomen 90 procent terug in hun gezin en de gemeenschap. Dus de kinderen van die vrouwen, zonen en dochters, gaan ook weer naar school. En ze hebben niet meer twaalf kinderen, maar misschien drie, vier of vijf. En, uh, nou ja, dat, dat, en daarmee doorbreek je dus echt een spiraal van de armoede. Daar komt uh, ja, economische ontwikkeling en sociale ontwikkeling, en economische groei, komt echt als vrouwen mee gaan doen. Ja. Maar dan zou je, je toch denken dat die landen ook meteen denken, nou, dat gaan we dan doen. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Nee, want er zit natuurlijk heel veel, heel veel cultuur en traditie is er. En dat is het juist. Als er geen informatie is, je bent niet opgeleid, je weet niet beter, ja, dan, dan zijn er een heleboel... Dingen die maar gebeuren, maar hmm. door juist informatie in opgeleid te worden... He, uh, beseffen mensen dat, dat ze gewoon recht en kans hebben zoals iedereen. Meisjes in dit geval. Gelooft u dat die strijd te winnen is? Ja, het zal, kijk, het, wij, bij ons is het ook maar 45 jaar geleden, 1967, dat vrouwen handelingsbekwaam zijn geworden. Dat ze zelf mochten tekenen voor hun, hun economische ja, geld wat ze hadden, of van familie of door werk, om daar iets mee te doen. kort geleden nog maar? 1967, okay. 45 jaar geleden. Daarvoor waren jullie vrouwen niet handelingsbekwaam? Nee, wij moesten, vrouwen moesten dan hun man moest meetekenen om bijvoorbeeld een, een aankoop te doen of iets te verkopen. Dus het is ook nog maar eigenlijk één generatie geleden. Dus Het heeft ook twintig eeuwen geduurd. Dus in, de, in ontwikkelingslanden gaat het ook niet in één generatie. Het dus al echt, maar met, juist met meisjes te beginnen. Die groeien op, worden moeder, worden groot. En die, uh, uh, daar komt de verandering door naar hun kinderen toe. Ja, want u dus zei, dat vrouwen investeren in hun gezin. Mannen geven het geld allemaal uit aan andere dingen? Nou, die investeren ongeveer ja, het 30, 30 35 procent. Dat ongeveer. is hier op. <laughs> mannen investeren ongeveer 30, 35 procent in het gezin. En ook aan andere dingen. Die gaan wel eens de kroeg in. Of, uh, maar vrouwen hebben natuurlijk vanuit die ook wat traditionele rol... Hebben ze een enorme ja, ze een moederinstinct. Zij gaan helemaal voor die kinderen. En dat, uh, ja, daar, daar willen ze ook in investeren. Ja. U geeft vanavond een benefietavond? Ja, we, geven, we hebben een benefietavond om Wereldmeisjesdag te vieren. En ons 75-jarige internationale jubileum in de stad Schouwburg in Amsterdam. Die wij ook roze kleuren. Van de buitenkant wordt die Kijk. belicht. En we hebben uh, uh, daarnaast aan het eind vanavond in de Little Buddha aan het Leidseplein, hebben we samen met MTV is er een dance-event een dance voor jongeren. En daar zitten uh, jonge uh, VJ's, DJ's, met name ook weer meisjes en vrouwen. Maar dat wordt een groot dance-event. Ja. En dat uh, richt zich op um, uh, kindhuwelijken. Dat is, dat is eigenlijk een thema wat we verder ook gaan aanpakken. Want dat meisjes niet naar school gaan... heeft ja, verschillende oorzaken. Dus geweld op school, tienerzwangerschappen, maar ook kindhuwelijken. Er zijn... 27.000 meisjes per dag... die uitgehuwelijkt worden in de wereld... Oeh. aan mannen die ze nog nooit gezien hebben... die veel ouder zijn en die ze ook niet kennen. En, dat is, en dan worden ze van school gehaald. En als ze van school gehaald worden... Ja, hebben ze geen toekomst meer. Ja. En uw broer Joep uh, gaat ook helpen. Is dat bij de eerste of bij de tweede activiteit? Nee, bij de eerste activiteit in Schouwburg gaat Joep optreden. Bij de tweede is hij toch wat te oud misschien Duiz ook. <laughs> dat zou kunnen. Ja. Ja. Hij is niet zo'n danser, ja. lekker ik het zo zeggen. zeggen, We zeggen de kinderbier is dat. <laughs> die kennen hem niet meer. En de opbrengst van die Benefietavond? Ja, gaat die naar... gaat... we oh. willen 6000 geboortebewijzen bij elkaar halen voor meisjes in India. Want daar begint het eigenlijk al. Als kinderen hebben vaak, worden niet ingeschreven in de burgerlijke stand... als ouders arm zijn, omdat het te veel geld kost. En dan met name weer meisjes niet, want het is toch maar een meisje. En wat wij nu doen al heel lang, is projecten uitvoeren... waardoor kinderen een geboortebewijs krijgen. En daarmee hebben ze een identiteit. En kunnen ze worden ingeënt, kunnen ze naar school... hebben ze okay. toegang tot gezondheidszorg... en zijn ze ook veel minder kwetsbaar later... voor bijvoorbeeld kinderarbeid en kinderhandel. Wij gaan zo meteen na drieën praten over paddenstoelen. Edwin Floris die is op dit moment op het Mediapark naar, aan het zoeken naar paddenstoelen. We zijn benieuwd waarmee hij terugkomt. En Jozef uh, Asghari, je gaat een appeltje schillen. Jozef, waarover? Nou, over dat je een boete krijgt als je een telefoon in de hand hebt in de auto... En eh, dat is eh, als het geleerd aan Egbert-Jan van Hasselt. Hij is namens de politie verantwoordelijk voor de verkeershandhaving. En ik vind het een boete geven voor het gebruik van een mobieltje in de auto... vind ik echt onzin. En dan ga ik straks uitleggen waarom. Oké, okay, prima. Dat doe je zo meteen na drie. uur. wij nemen afscheid van autowielrenner Steven Rooks... en eh, van de tekenaar van eh, de, ook bommelstrips, Dick Matenaar... en ook tekenaar gewoon van zijn eigen werk. U gaat naar de opening van de tentoonstelling. Hartelijk ja, dank voor de, de komst. Tot eh, zometeen na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Het Amerika van Bruce Springsteen. Morgenavond in Brands met Boeken. Wim Brands in gesprek met Bob Bronshoff over zijn boek Een Road Trip in 14 Songs. Een reis door het Amerika van Bruce Springsteen.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 Daarom heel oktober opschoonweken bij de Fiat Dealer. Nu tot bijna 3800 euro opschoonkorting op de showroommodellen van de Fiat Panda. Dus rij je al een panda vanaf 7990 euro. En krijg je daar nog geen opgeruimd gevoel van, dan is er voor elke bezoeker een gratis nationale autowasbon. U kunt uitrijden. En dan allemaal door naar fiat.nl. In een brandwondencentrum is bijna 1 op de 3 patiëntjes jonger dan 4 jaar, kleine kinderen hebben een dunne huid. Het risico op brandwonden is daarmee groot. Een kind met brandwonden gaat een pijnlijk herstel... en een leven met littekens tegemoet. De Brandwondenstichting geeft om deze brandwonden patiëntjes. U ook? Stop brandwonden bij kinderen. Geef deze week aan de collectant. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 19,95 per maand... en u krijgt de e-reader helemaal gratis. Ga snel naar nrc.nl slash sony.